2 uur Marion Koekoek met het NOS Journaal. In Egypte bekijken het leger en de Constitutionele Raad wat ze aan moeten met de oproep van president Morsi aan het parlement om weer bij elkaar te komen. Morsi bond gisteren de strijd aan met het leger. Hij vindt dat het parlement weer moet vergaderen. Het parlement is een paar weken geleden onder druk van het leger ontbonden door de Constitutionele Raad. Een derde van de leden zou illegaal zijn verkozen. Tussen Morsi en het leger is nu een machtsstrijd aan de gang. De Militaire Raad kwam onmiddellijk na zijn oproep bijeen om de situatie te bespreken. De Constitutionele Raad doet dat de komende dag. Het parlement in Egypte is sinds vorige maand omsingeld door militairen. Ze maken het de politici onmogelijk om bij elkaar te komen.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 KRO's Nacht van het Goede Leven. Heb u dat nou ook, he, dat er alsmaar een woord in je kop zit? Dat had ik laatst weer met die trippeldip. Dat was er ineens, dat woord. Er komt een trippeldip. Trippeldip, denk ik, daar ga ik het over hebben met u. Over de trippeldip in de economie. Maar ja, wat moet ik daar dan over zeggen? He? Ik ben geen econoom. En je hoort er ineens ook niks meer over. En dan, hup, is er weer een nieuwe. Het deeltje. Hicks deeltje. Nou, dat blijft dan ook weer in mijn kop zitten. Dat ga ik nou weer eens eventjes bespreken met u. Het Hicks-deeltje. Maar ja, wat moet ik daar nou over gaan zeggen? He, massa, materie, oerknal. Ja, ik ben geen professor. En dan lees ik laatst weer een bericht, scheetverraad van balen. Dan denk ik, oh, dat moet ik tenminste vertellen... dat ik ook een tijd zo winderig was... Hè? dat iedereen mij van verre hoorde aankomen met mijn trompet Maar ja, daar heb je op dit moment natuurlijk helemaal geen trek in op dit uur. Hè? Verhalen over mijn petomanie. En dan denk ik, An, hou eens een keer je snavel. Hè? Waarom moet je altijd zo nodig je mening geven? Zeg, bent u ook zo aan het opruimen? Nou, het alsmaar regent. Ja, nee, dat is een hoogstaand wereldprobleem wat je nou aansnijdt aan. Ach, weet je wat? Ik hou nou even mijn mond... en dan probeer ik u volgende week wat interessante gedachten mee te geven... voor in uw vakantie. Afgesproken. Doei, doei! Nee. Chicken Rhythm. Ja, dat zegt Mikkel. Dit is een plaatje wat ik, wat ik dank aan, aan Mikkel. Want anders had ik er nog nooit van gehoord. Wat <laughs> het is? Wie is het ook weer? Het is Slim Gaylord. Gaylord Trio. Nou, goed. Nou, dat is dus Mikkel van der Meulen. Oftewel, ingenieur Vander Meulen. Maar hij is hier nu als bandlid van West Hill 5. Jongens, wel welkom dat jullie er weer Dankjewel. zijn. Het is niet de eerste keer. Uh, uh, ze zijn volledig gepokt en gemaaseld in de uh, modern crime jazz oh, yes. en dat gaan we dit hele uur heerlijk van genieten. En wat dat is, ja, dat hoor je eigenlijk gelijk. Maar leg het nog maar één keer uit. Uh... Spy tunes uit de jaren zestig, uh, Vegas grind, vroeger rhythm and blues. Ja. Want jullie hebben uh, en nu eindelijk een, uh, een echte... Een echte LP hebben we uit. En een mooie cd, en, ja. En een cd ook, ja. ja, ja. die, ah, die LP. Hij ziet er prachtig uit. Het is net, ja. net alsof je inderdaad terug in de tijd gaat. Ja. Met een mooi, mooi model voorop. En de titel is, of de naam is, wat is het? Undercover? Undercover. Maar je hebt ook nog uh, Agents in Trouble. Wat is dat dan? Dat is, een, een, trouble. dat is het boekwerk. is oh, het boekwerk. Wat uh, door onze vriend Wilf Plum is geschreven. Dat is een hele spy novel, helemaal in ja. de jaren zestig uh, stijl geschreven. Ja, ik probeer het in de auto te lezen, maar ik word misselijk. Want het zijn kleine lezen. lettertjes, hè? Oh. <laughs> Moet je even vergrootglas bijpakken. Ja, precies. <laughs> nou, uh, vijf heren keurig in pak. Ze dachten: dit is radio, dus uh, we doen iets this loos. <laughs> Wie dan? Wie is Keurig in Oh, sorry. M Norbert. Norbert. Norbert is uh, Keurig in pakken. Commandeur McKinney is nou, in park. Uh, Commandeur McKinney. En uh, uh, Mikkel is natuurlijk zelf altijd, want het is gewoon je hele stijl, hè? Petje op je kop. En, Petje je af. Hoedje af. af. Nou, goed. Uh, uh, uh, West Hell 5, ik zou het nog even, eventjes uh, zeggen. Dat is hier op de basgitaar Dr. Erik Lorenz. Ja, welkom. En dan uh, achter de drums uh, de Pep, oftewel Pepijn. Hallo, Pep. En dan achter het enorme ouderwetse orgel wat, wat uh, steeds smoezeliger uitziet. Met daarop de letters uh, WELL5. En dat betekent... Mikkel? Uh. <laughs> dat is een geheime code, maar het komt neer op West Hell5. Maar het, het is een geheime code. <laughs> maar dat gaan we hier niet onthullen vanavond. Okay. Ja, Norbert Staring is dat. <laughs> maar, oh ja, hij heet dus eigenlijk heel anders. En dan hebben we op gitaar... Uh, ik, jou, jou eigen, jouw echte naam is Mathieu, maar hier heet je... Matvey Monrovski. Present, hij is present. Oh god, ik moet echt naartoe lopen, maar ik heb hem geen zin nu. Ga je het eerste nummer maar laten horen? The Man From Uncle. Oh, dat is van met Napoleon en Solo en everybody there. Yeah. Oh, deze microfoon. Nou, heerlijk. Dat is echt... Uh... Uh, uh, volgens mij, Pepijn, jij hebt al die, deze hele serie op uh, DVD, hè? Of wat? Uh, nou, ik geloof niet helemaal. Want het zijn wel een stuk of acht seizoenen of zo. En volgens mij liep het zelfs tot in de jaren tachtig. Dus dat, die wil je dan niet hebben, zeg maar. Nee, de, de, hoofdrolspeler, nou, de hoofdrolspeler was uh, die Napoleon Solo, heette die, hè? Ja. En hij was dus, die uh, had donker haar, maar wie was die blonde? Die, die was iets, had iets Russisch, die kon van alles. Uh, help me hier even, Mikkel. Ko hoe heet die gast ook alweer? Die blonde. Een of zo. Oh, ja, God, uh, pak die plaat erbij. Pak hem er even bij. <laughs> Want dit is een oude LP. Want we gaan nog plaatjes draaien. Kijk, nee, ja, deze bedoel ik, deze ja. Hoe heet die dan? Deze? God, ik moet mijn bril hebben, jeetje. <laughs> oh. Nou, even kijken hoor. Wie heet die grote dan? Nou. David McCallum. Ja, dat is acteur. Oh ja, nee, Ilya Kuryakin. Ja, dat zeg ik. Ja. ja. <laughs> je zei het inderdaad. je wel. Nou goed. Hey, um, um, hoe gaat het met West Hell 5? Gaat het helemaal naar wens? Gaat het allemaal snel genoeg? Spelen jullie genoeg? Zijn heel ja, wereldberoemd? Het, oh, het, op... het gaat altijd te langzaam natuurlijk. Alleen North sea Jazz, dat moet volgend jaar, hè? ja. Kan jij dat even regelen voor ons ja. dat we daar spelen? Want nu spelen Of we... zijn we niet jazz genoeg? Nou, herkent je dat bandje Bruut? Uh, bruut. Ja. Ooit van gehoord? Nou, dat is zo'n jazzbandje. Die eigenlijk ja. ook dit soort muziek. Dus oh. doet. dat ook. Uh... En die spelen er wel? Ja, met veel succes. Nou, ja, wat lullig. <lacht> <lacht> maar jullie, jullie zijn wel groot in België. Ja, wij zijn, wij, volgende week spelen we er weer, dus. Ja. <lacht> Ja, we moeten veel naar het zuiden, dat, ja. uh, dat is waar. En gelukkig ook nog vaak bij jouw uh, ABC-avond. Bij de Amsterdam Beat Club. Ja. Binnenkort een uh, groot festival, daar zal ik je straks over vertellen. Oké, okay, is goed. Wat ga je doen? Tweede nummer al? Ja, misschien de Secret Agent Man of zo, uh, jongens. Secret Agent Man, oké. Okay. Oké. Okay. <middels> Nou, maar iedereen kent dat natuurlijk. Help even. Dat is van. Dat is ken... gewoon James Bond. Ja. Ja. Ik denk al, dit komt wel heel bekend voor. Nou, ik moet heel even zeggen wat we in de rest van het programma doen, want ik heb helemaal vergeten. Het volgende uur heb ik een, een mooie kort hoorspel. Weer van uh, Marjolein Bierens. Klein verhaal heet dat. Vind ik zelf erg mooi. Uh, en we gaan natuurlijk uh, met mysterie van Emily spelen. En dan hebben we uh, natuurlijk het laatste deel van de familie Holland. Uh, het mooie hoorspelserie van uh, Bert Kommerij. En daarna heb ik nog iets grappigs. We blijven in de jaren zestig. Uh, een uh, hele korte uh, um, hoorspelletjes. Gemaakt in, door de VPRO in 1964. Namelijk uh, kleine stukjes van Harold Pinter. Hoort u bijvoorbeeld. Henk van Hulsen en Guus Hermes vind ik zelf erg bijzonder. En dan het laatste uur uh, hebben we natuurlijk uh, Track Tracers. En we hebben een nieuw, nieuw iets, zo het einde van het seizoen niet te geloven. Uh, Ko van Gemert die, uh, die was het met me eens... dat hij één dingetje ontbrak aan mijn programma, dat is poëzie... En dat gaat Ko mij vullen. Dus uh, hij zoekt een thema, uh, hij zoekt een gedicht en hij vertelt erover. En dat staat in het laatste uur. En wat hebben we dan nog meer? Oh ja, ik ben natuurlijk geweest naar uh, ook zo'n uh, jaren zestig ding. Haha. <laughs> kat op een heet zinke dak, een stuk van uh, Tennessee Williams. Dat speelt niet meer, maar ik wou er toch iets van laten horen. Want uh, ik vond het toch wel heel bijzonder, was een eerste regie van uh, Jacob Derwig. Uh, met Toneelgroep Amsterdam en in, in, in uh, samenwerking met uh, Toneelscheur Productiehuis. Dat is ook de laatste keer, hè? want die krijgen ook geen subsidie meer. Het is toch wat. Maar goed, uh, daar laat ik wat van horen. Dan gaan we het broodspoor afsluiten. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan zijn we bij Hilton. Op dat dak. Goed, en dan hebben we ook nog Rex. Die heeft een mooie parel. En nou, voor de rest, uh, uh, uh, de rest... Blijf luisteren, zou ik zeggen. En uh, Mikkel, die zit nu bij de pick-up. Jeetje, wat een vol programma heb jij. Ja, ja Het zijn vier uur, hè. Elke week ja. weer te vullen. Uh, we staan hier nu bij de pick-up. Want uh, Joop, Joop Scholten, dankjewel Joop Scholten. Onze technicus, die heeft <laughs> een hele week uh, problemen gehad... om die, die pick-up hier te krijgen. Want die staat dus ergens in de kelder. Het ding is loodzwaar, maar het is een mooi ding. Hè? Een oude technicus. Maar hij is er, want dan kunnen wij hier gewoon in de studio plaatjes draaien. En uh, je hebt hier... Uh, maar ik vind eigenlijk wel ja. dat je eigenlijk altijd het ding hier moet hebben staan. Want vinyl, uh, ja, wij, wij draaien altijd vinyl... maar het is ook weer helemaal terug van weg geweest, hè, zoals ja. je wel weet. Dus ja. veel mensen die willen gewoon platen kunnen draaien. Ja, dat is waar. Ik eigenlijk, moet moet op... jij, eigenlijk moet jij dat ding hier ook altijd hebben staan, Ja, ja kijk, Joop, we, nou, ja, nou, daar weet Joop helemaal niks van. Maar dan gaan we proberen te regelen. Dat het daar in dat kastje, ja, nee, in die kastjes ja. daar... Ja. Ah. Dus ja... Nou goed, wat ga je draaien nu? Want ja, je, wij je, willen wel wat zang nu. Je vroeg, je vroeg wat inspiratiemuziek uh, ja. van de West Hill 5 uh, mee te nemen. Nou ja, dan uh, kom je automatisch op de, op de, op de Spy-muziek uh, spy uit de jaren 60. En uh, de James Bond-soundtracks zijn natuurlijk geweldig en er zitten ook mooie vocalen bij. Uh, Shirley Bassey heeft een paar hele mooie uh, uh, gedaan natuurlijk. Maar ik vind de mooiste altijd uh, gezongen is de Thunderball van Tom Jones. He always runs while others walk He acts while other men just talk it all so he strikes like thunderbolt. he knows the meaning of success Music composed and conducted by John Barry. Waanzinnig, met zo'n enorm orkest erbij. Goed, uh, dat was uh, de inspiratiebron van uh, West Hale Five. 5. Um, uh, ze hebben een opdracht gekregen, maar ze gaan eerst nog even lekker. Uh, een, uh, ja, nu, dit is wel mooi. B bij dit nummer komt de. Het Tering-ding. De Theramin. De, de Tiramisu van, uh, van Mikkel. Fantastische. Ik, ik, ik beweeg niet meer, ja? Yeah. is dat toch een fantastisch apparaat en je wordt er natuurlijk steeds beter in, want het is best moeilijk, dat is echt, uh, ja, hè? Het is gewoon uh, acht uur per dag oefenen, anders... Uh, nee, rot op. Toonloaders, toonloaders, hey, vertel nog even over Amsterdam Beat Connection, of zeg ik het goed? Ja, ABC. Amsterdam Beat Club. Club, ja, sorry, Connection. Nou, uh, het leuke is, we bestaan dus uh, negen jaar. Dit is heel veel. Oh, ja, ik, ik organiseer dat dus, Amsterdam ja, ja, ja. Beat Club. En, uh, en dat zijn een aantal feesten. Ja, feesten met... op verschillende locaties. Paradiso. Uh, de Nieuwe Anita, dus grote plekken, kleine plekken. En, uh, en daar spelen altijd bandjes. En uh, er zijn allemaal leuke side performances. En Westel speelt daar ook wel regelmatig. Ja. We zijn haast een soort huisband, hè, jongens. Ja. <laughs> maar uh, het leuke is dat we um, 30 augustus een festival hebben in de grote zaal van Paradiso. Dan komen vier bands. en um, Dat zijn de uh, the Time flash even goed nadenken. De Time flash the stubs, uh, the de Stubbs, Westel 5 en de Reaction. De Stubbs zijn hier ook al geweest, ja, hè? die zijn hier uh, al een keer geweest, uh, dat weet ik, ja. Dan ja. moet ik die andere twee dus ook nog een keertje ja, hebben. Ja, dat zou al te gek zijn, ja. Ja. En, en, en er zijn en, er dus en, vier bands vier en dan bands, vier podia? Vier podia. In, in één zaal? Ja, en het publiek staat in het midden. Dus we hebben aan alle kanten van, uh, van de zaal zetten we een podium neer. Maar ze spelen toch niet tegelijkertijd? En ze spelen de drie nummers. Oh, okay. En dat gaat zo de hele avond door. Dus de oh, hele tijd oh, ultrakorte setjes. Uh, oh, ja. Dus het publiek die moet de hele tijd meedraaien. Met, ja. de... En wat ik oh. altijd leuk vind, uh, is, uh, je hebt VJ's die dus die oude, oude clips ja. ook uit de jaren 60. En, uh, ja, ja, ja, ja dat, dat doen we ook. Ja, dat, uh, Scopy Tonics. Scopy Tonics heet yes. dat. ja. ja. En dan plaatjes draaien natuurlijk in de Beatkelder nog daarna. Precies, oh, je hebt, je hebt het goed. Uh, heb je het hebt niet. je ingelezen. <laughs> Dus uh, van, van, ik geloof dat we om acht uur open gaan, oh, half negen open gaan, Van half negen tot half twaalf uh, bands in de grote zaal. En dan van, van daarna gaan we naar de beatkelder toe. En uh, okay. daar is weer een DJ battle. Dus, uh. right. Nou, ik heb jullie gevraagd om uh, uh, een uh, tuentje te maken. He? Dat is lastig, want het zijn geen zangers. Maar daar komen we wel uit. Maar dan, we, ja, dan willen we even oefenen, maar dan moeten we eerst weer een plaatje maken? Oh ja, we, we een plaat, uh, Want ja. ik zag hier, ik zat een beetje in jouw uh, kist ook te snorren. Ja, iets van, uh, van, de, van de Vrekers. Had jij. Ja. Van, van, hoe heet hij? John Steed? Hè? John Steed. Ik heb twee dingen bij me van de Vrekers. Uh, ik kan gewoon uh, het, het nummer van de Vrekers draaien. Maar wat misschien nog leuker is... Ik moet even op mijn koffer induiken. Is, even kijken. Nou, had je hem nou? Ik, ik, ik had een ik... leuke single Even kijken hoor. Ik had het net met mijn fikken ja. aangezeten. Oh ja, zie je daar. Kijk. Ja. En dit heeft uh, John Steed. Dus Patrick Mcnee heeft dat ja. met... Uh, dit was de tweede Emma Peel, die heette Honor Blackman. Oh, zij is dus trouwens ook uh, in Goldfinger, pussy, was zij Pussy Galore. Oh, ja, ja, ja. Dus, uh, maar die hebben samen een plaatje gemaakt. En het gaat over kinky boots. Oké, okay, dat wil ik horen. En dat is heel kinky. Goed, ik zal het even opzetten. En dan ga ik hem starten. Oké. Okay. Kinky boots. Going for those kinky boots, kinky boots, kinky boots. It's a manly kind of fashion that you borrowed from the boots, borrowed from the boots. Kinky boots, fashion magazines say wear them, and you rush to obey like the women in the harem. Full length, half length, fully fashion, half length. Brown boots, black boots, patent leather jack boots. Low boots, high boots, lovely lanky thigh boots. We all dig those boots. Everybody's crazy for those kinky boots, kinky boots. Boots. And whether you're in evening dress or bathing suit, you wear boots, boots, a kinky boots. There are 20 million women wearing kinky boots, kinky boots. Puss in boots, footwear manufacturers are gathering the fruits, gathering the fruits. Kinky boots, advertising men say try them. And you're A mocked like a flock of street to buy them. Sweet girls, street girls Frumpy little beat girls Square girls, cool girls Sexy little school girls maiden aunties Neighbor debutantes They all did those boots Everybody's rushing for those Russian boots Prussian boots Kinky boots Cover up the slender little, little tender boot. boots With, With kinky slinky. slinky Leather is so kinky Come and get those kinky Nou ja, dit was. Heb je hem al opgenomen, Joop, of niet? Nee, Joop heeft hem nog niet opgenomen. Het ja, ging hartstikke goed. Het ging hartstikke goed, nog een keer. Je begon te zeggen, ik hou mijn op. Nee, heb is het laatste afgelopen? Ja, ja, doe maar, Gemi. Ja, we zitten in huis in. Oké. Dan gaan we hem nu live doen. Ja, dat okay. wil ik. Ja. Nacht van het Goede Leven met Adeline. Wat was er nou, Norbert? Je zit nee te schudden. Nou, ik moet nog één keertje. Ja? Oh. oh. Laatste kopie. Oh, nou... <laughs> en hier komt hij. Nacht van het Goede Leven met Adeline. Nou, volgens mij staat hier zijn huis. Zeer van harte bedankt. Zullen we loose inspelen? Ja, doe maar. <truh> Ja, ja. Dit is een nummer van Ronnie and the Rainbows. Wie waren dat? Ja, dat is heel obscuur. Uh, begin jaren zestig. Het is eigenlijk Vegas Grind. Uh, dat is striptease muziek. Uit uh, de jaren vijftig, begin jaren zestig. <laughs> dus ik ben een beetje buiten adem van het spelen. Maar, uh, ja, ik kan het voorstellen. Het is maar goed dat je niet rookt. Of nauwelijks. Nou, dat, dat, zou wel, uh, ja, dat scheelt wel een hoop, ja. Je rookt een heel klein beetje, of wat? Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, nee, nee. nee. Helemaal niet kunnen. Ja. Hey, uh, vorige nummer was natuurlijk van... Uh, van uh, nou, tenminste, die, uh, die James Bond was uh, John Barry. Vorig jaar overleden, hè? Ja, klopt. Uh, je, hebt, uh, je hebt allerlei mooie nummers. Pieter Thomas was ja. ook een hele beroemde, hè? Ja, ja, een Duitser. Een Duitser, ja. Dan moet je eventjes bij uh, Dr. Erik Lorenz zijn. Ja. Dr. Erik, ken je Peter Thomas? Vertel me daarover. Ja, een heel bekend uh, um, uh, componist voor, voor, voor, voor hele gekke uh, filmen ook. Zoals uh, Rampatourie Orion... Ja, dat gaan jullie straks ook spelen, ik weet het dat niet. We straks spelen, denk ik. Hey, en uh, hoe is het verder? J Jij bent nu klaar met de studie natuurkunde? Ja, dat is al, uh, ah, ja. al zes, zes jaar. jaar geleden. Oh. oh, maar doe je er iets mee? Jawel, ik zit nog, ben nog aan de universiteit. Ja. En wat doe je? Onderzoek. Ja, wat voor onderzoek waarna dan? Niet Zet, ja. over het hiksdeeltje. De ja. Niet over Higgs. Maar, ja. maar over wat dan? Computersimulaties van vloeistoffen doen wij. Computersimulaties ja, zitten, van vloeistof. Het zit al uh, achter het uh, computerscherm, het programmeren. Een beetje natuurkunde op de computer. Zeg maar. Oké. Okay. En, en wel tevreden hier? Hier? Of, in Amsterdam? Uh, ja. Oh, ja. Nou, in Berlijn gebeurt natuurlijk veel meer dan uh, in dat saaie Amsterdam, hè? Weet niet, heel lang niet meer daar geweest. Nee, ja, jullie hebben daar twee jaar geleden, nee, Wanneer was het? Wanneer speelden jullie daar in die... Uh... Ja, ja, dat was twee jaar geleden, denk ik, hè? Ja. Maar ja, hier met de Amsterdam Beat Club gebeurt genoeg ja. gewoon. Ja, <laughs> ja inderdaad, toch? inderdaad, je hebt me gelijk. Oké. Okay. Uh, wat wou ik zeggen? Dan nee. kunnen we wel even spelen. Wat wilt. zei je? Ja. Maar wat ik ook leuk vind is... Want dat is natuurlijk wel zo. Uh, uh, jullie uh, uh, laten uh, bestaande muziek uit die jaren zestig... Uh, uh, wekken jullie weer tot leven. Maar ik zie dat er nu ook uh, compositie van jou bij zit, Norbert. Huh? huh? Ja? Ja. <laughs> Gewoon in de stijl en in de geest van die tijd. Maar dat is natuurlijk toch te gek. Als jullie ja, ja. eigen. Dat, dat is natuurlijk te gek, ja. En dat willen we eigenlijk vaker gaan doen, maar niemand doet, doet het, <laughs> dus dan doe ik het maar. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk eigenlijk wel waar we heen willen, ja, om uh, meer eigen composities uh, op de plaatjes te plaatjes. Nou, maar volgens mij moeten we dat ook kunnen, want dit, dit zit natuurlijk allemaal nu, al, nu zo geramd, toch? Ja, wat zit je nou, Mikkel, wat kijk je moeilijk? Huh? ja, goed, de, de, de voorbeelden zijn zo ontzettend goed. En daar kunnen we ook nog met zoveel plezier uh, ja, ja, spelen. Ja, dat spelen. Dat is wel waar. Ja, hij is misschien een dooddoener, maar uh, dat vinden we heerlijk. Maar goed, als we wel wat goede ideeën hebben, dan uh, zullen we dat zeker. Uh. Maar gaan, gaan we jouw nummer ook nog uh, horen? Ja, dat, we, dat is ja. misschien wel leuk om nu te spelen. Zullen we dat nu doen? Nee. Undercover, een uh, compositie van... Uh, en dan heet je uh, Commander Booby Trap McKinney. Oftewel Norbert Steynink. Het moet lukken nog meer van dit soort nummers te toch? Ja. Hé, hey, ik heb hier uh, mijn uh, uh, vragenmapje met allerlei losse vraagjes. Oh ja. En uh, ik, ik, ik deel gewoon het vragen uit, ja? Die mag jij? Uh... Ehm. <laughs> ik, ik, het is gewoon nee, mag, ja, je mag onderling ruilen, maar uh... Uh, Ja. Oké, okay. nou goed. Je hebt even kunnen nadenken, Erik. Wat is de vraag en wat is het antwoord? De vraag is: uh, was je moeder of vadertje huis met thee en koekjes als je uit school kwam? Ja? Uh, oh, dat ik uh, nee. <laughs> <laughs> Mijn moeder is lerares, of was lerares. Ja? En uh, ze stond daar uh, altijd te wachten en uh, naar mij te luisteren hoe het op school was. Ja, ja, ja. ja. En er waren helemaal geen koekjes. Nee, echt niet. En, maar ze was uh, wel thuis. Ze was wel thuis nagekeken nou of ik mijn huiswerk goed heb gedaan. Ja, nou ja, het is gelukt, hè? Natuurlijk gaan studeren. Ja, maar de, de is gelukt, maar, je bent maar de rest met... <laughs> geloof ik niet. En je bent uh, ver weg van huis gaan wonen? Ver ja, weg van je, je moeder? Dit heeft het daar met iets te maken. Oké, ja, oké, okay, okay, nou. En wat is jouw vraag, uh, Pip? De vraag is nummer 8. En uh, er staat: heb je broers en zussen en hoe is de verhouding? Ik heb geen zussen, wel een broer. En de verhouding is nu heel erg goed. En wat doet die boer? Uh, uh, dat is een goede vraag. Hij woont nu in Noorwegen en werkt in de scheepsbouw. Oh, oké. Okay. Dus dat is weer heel wat anders. Oh, wat grappig. Ja, nou, en eigenlijk de verhouding is heel goed. In tegenstelling tot vroeger toen, die nog... toen we eigenlijk... nog in één huis woonden. Zeg maar. Ja, precies. Ja, ja, Nee, dat herken ik. Ik heb uh, drie broers en een zus. Dus, uh... En wat was jouw vraag, uh, Norbert? Uh, waar moet Rutte één in zijn bezuinigingswoede vooral vanaf blijven? Dat is een moeilijke vraag. Kijk, Rutte die moet gewoon verdwijnen van, het, van, het, van de aardbodem, wat mij betreft. Ah, oh. oh, dat vind ik gemeen. <laughs> dat vind ik echt. <laughs> maar waar die natuurlijk helemaal vanaf moet blijven is van kunst en cultuur, dat lijkt me duidelijk. Oké, okay, dan nou houden we het daarop. En uh, Mathieu, wat moest jij beantwoorden? Een beetje een bijna gewetensvraag: nou. geef je wel eens aan zwervers of daklozen? En zo ja, hoeveel dan? <laughs> ja, dat is gemeen. Ik heb wel eens wat gegeven, ja? Maar, uh... nope. <laughs> nee, ik, ik, geef niet, ik geef niet veel. Het, het is wel niet... omdat je geen knopen meer aan je jasje hebt. <laughs> <laughs> nee, maar je koopt toch wel zo'n zo krantje, zo'n zetkrantje? Of niet? Ja, mijn vrouw koopt vanavond ik koop dat krantje. Ik koop dat niet. Maar ik, uh, ik ben eerder geneigd om iemand te geven die dan beelden aan zo te, dan zo'n zo krantje zou kopen, denk ik. Ja, Omdat nee, ik vind, ik, ik de... vind bedelen in Nederland, ik vind dat ja. niet kunnen. Dat vind ik echt, als je een liedje ervoor zingt, oké, okay, weet je wel. Ja. Maar bedelen, daar ik, heb ik echt moeite mee. Nee, ik, ik soms ook. Ik vind het niet fijn om te zien. Maar ik, ik ga altijd wel vanuit dat die mensen wel heel erg diep in de problemen zitten. Ja. Dus, maar, zoals ik zeg, ik, ik geef dus niet veel. <laughs> ben je eerlijk? Ja, ja, ja. dat zie je uh, en, en Mikkel, wat, wat moest jij beantwoorden? Nou, ik geef alles. Ik geef alles. Ik kan, als we, als je, geef Dan Ik stort ik mijn hele portemonnee leeg in die... Uh, ja. Nee, is dat echt waar? Nee, is niet nou, dat wil je dan. Okay. Uh, vraag 33. Uh, op welke muzikant-zanger ben je het meest jaloers? Op welke muzikant-zanger ben je het meest jaloers? Ja, op alle muzikanten en zangers die eigenlijk... Peppijn zit nu heel erg te zwaaien. Ja, ik werd heel jaloers op jou uh, bezweten overhemd. Uh, ik ben heel jaloers op al die uh, muzikanten die heel erg uh, goed kunnen spelen zonder uh, waar, dat je het idee krijgt van het gaat vanzelf. En bijvoorbeeld, zanger, die Tom Jones die ik net draaide, dat is zo ongelooflijk, zoals hij alles zingt. Of nou ballads is of up tempo, Blue Eyed Soul, whatever. Het is zo direct die stem. Ja, dat vind ik wel geweldig. Nou, en jij speelt de sax. M'n Parker heeft net een grote prijs van Radio 6 gekregen... op North Sea Jazz, hè? Is dat een held voor je? Ja, absoluut. Ja, ja. jawel. Ja, ja. ja het, maar het is een heel andere stijl. Maar ik vind ja, echt. het geweldig, ja. Ja, goed. ja, natuurlijk. Wat gaan we doen? Plaatje draaien of gaan we... Uh... Ik heb niks opstaan. Ik, ik, ik, ik dacht... Ja, jij yes, zegt. Maar. Nu, nu een nummertje featuring onze, onze bassist Dr. Eric Lawrence. Ja. Uh, die heeft hier de hoofdrol. Uh, en dat is, uh, dit nummer dat heet uh, All About That Girl... All right, oké. Okay. Ik ga zitten en luisteren. Daarna gaan we straks weer een plaatje draaien. Ja. <totstuk> je wat vragen. Het is toch best leuk zo? Zo leer ik jullie toch een beetje kennen. He, dus oh, oh. jij weer eentje. Pep weer eentje. Norbert eentje. En uh, Mathieu. Ik weet niet wat je krijgt. Oh ja. Nou, deze vind ik wel iets okay. voor je. Oké, gemene vraag. Ja. Wat was jouw oh, vraag? Ik wil, uh, ik wil zesde. Vraag 22. Uh, lees je wel eens een boek? laatste titel. Nou. Uh, jawel, ik lees heel uh, veel uh, science-fiction. Oh, en dan ook ja. van, van, die, van die oude. Dat uh, was, uh, was van vandaag op... De ja. uh, Science-fiction vind ik te gek. Oké, okay, dat was vandaag uh, op de Dam had je dan moeten zijn, hè? Want er was een grote boekenbeurs met Zo. speciale aandacht voor science-fiction en fantasy. Oh, dat heb ik dan nog gemist. Ja, twillers. Oh, nee, nou, goed. Oké, okay, dus wat, is, wat ben je aan het lezen nu? Noemen ze een naam? Uh, Electric Ant van uh, Philip K. Dick. Dat is een klassieker bijna. Dus je, je leest eigenlijk de boeken die passen bij je muziek? Dat is een beetje... Ja, een beetje wel, hè? Grappig. Pep, wat, moet je, wat was het met jou? Ja. Ik heb nu 26. Ja. Uh, ga je potverdorie, staat er echt, wel eens naar het toneel? Um, zo, nee, ga je schamen. Zo, ja, wat zag je uh, het laatste? Geef een omschrijving. Ik moet bekennen dat het niet zo is. Nooit naar het toneel? Ik zal me gaan schamen. Nou ja, dit is een groot toneelstuk hier, hoor. Dat is oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, ja, een film van Ome Willem, toch? Ja, dat ben ik wel geweest. Wat, een film van oma Willem? Een film van oma Willem, ja. Maar dat is al een tijdje terug, of niet? Ja, drie, drie jaar geleden, hoe lang? Ja, hey, goed. Hij was, altijd, hey, hij was altijd dat jongetje dat naar, de, dat naar de wc moest. Oh ja? Dat was hij. Echt Willem, Ik moet plassen, dat heeft hij bedacht. Oh echt waar? Ja. Echt waar? Wacht even, dat vind ik wel een leuke uh, vertel eens. Bedankt, Mikkel. <laughs> ik moet uh, eigenlijk naar de toilet. Is hier ergens een toilet misschien? <laughs> nou, we hebben hier een band gehad. Het was een drummer. En die, stapt, die staat... Was het Moenjard? Ik wist het even te denken. Vincent, weet je, was je erbij? En opeens, midden nummer houdt hij op. En hij gaat weg, want hij moest plassen. In een nummer. Op de radio. Nou, vond ik wel uniek, hoor. Ik laat het gewoon lopen. Wat is jouw vraag? Huh? Ik vind Robert? dat ook niet professioneel. Ik vind dat zeker een drummer. Die kan heel makkelijk in, in een van die, van die ketels plassen. Dus die hoeft helemaal niet op te staan. Nee. Ik heb een... Uh, ik, van welke film moet je het hardste huilen? Nou, ik moet zeggen... Dat ik, ik, ik geloof dat ik nog nooit van een film gehuild heb. Echt niet? Uh, Jezus, ui, van steen. Nee, dat is niet waar. Uh, de, ik denk dat uh, Once Upon a Time in the West... Bij mij de meeste... Okay. Emoties los heeft gemaakt. Behalve misschien uh, Bel en Sebastien op de televisie. Ik weet niet of je dat herinnert. Als, als kind? Van, uh... Als, uh, ja, over een weesjongetje en een ja. hond. En dat was altijd heel erg drama. En dat was echt een huilen. Maar ja. verder weet ik het eigenlijk niet. Nee, Oké, okay, nou goed. Dat is een... Kille kikker. Ja. Oh. Mathieu? <clears throat> ja, uh, uh, doe je al je lichten uit als je de deur uitgaat? is een gewetensvraag. Nou. <laughs> <laughs> ik wel namelijk. Ben ik heel erg door opgevoed door mijn vader. Licht uit. Over na te denken. We niet alle lichten. Wel veel, maar niet alle. Ik laat altijd wel een lichtje aan. Tegen inbrekers. Maar is het dan wel een spaarlampje? Ja, maar ook als ik naar binnen kom, dat er al wat licht brandt. Dat ik zie... Uh, dat, uh... Ja, ook tegen inbrekers een beetje, natuurlijk, ja. Ja, ja nou goed. Nee, ja. Op, hè, met die, uh, ja, ja, ja. ja. ja. Mijn vader kon, als we aan tafel zaten, kon hij via de raam van de buren zien of ik mijn licht had uitgedaan. En dan moest ik weer naar boven. alleen ah, geen licht uitdoen. Okay. Mikkel, wat moet jij? Deze heb je voor mij uitgezocht. Hè? Dat is vraag 10. Hoe vaak verwissel je de lakens op je bed? dat nou, ja, blijkt dat, dat ik er hele... heel weinig doe. Nee, <laughs> via een hele leuke vraag. Maar ik... Uh... Het liefst zo min mogelijk. Ja. Ik vind het wel lekker Kijk ja, Ik ook wel een beetje lekker je in, eigen smoeseligheid te ja. leren. Alleen mijn kussensloop moet ik van mijn vrouw wat vaker ja. doen. Want die wordt nogal vet van het ja, vet okay, in mijn haar. Okay. Maar mijn lakens hou ik het liefst zo lang mogelijk intact. Okay, ja, tot ze een beetje stijf staan, ja, ik ken dat. Oké, okay, goed. Muziek, oh, je hebt een plaatje. Wat nou, heb ja, je nu? We kunnen nog. Ja, ja, nog even één plaatje en dan maar, weer. Ja, dit, dit, is, dit is de scene. Dus ik denk een gezongen, een gezongen ja? liedje: The Scene of the Crime. Dat is Dinah Shore. Alright, oké. Okay. It was on a bench in the park last night That you stole a kiss in the pale moonlight Now you think it's real sleep keeping me out late and your fatal charm really sealed my fate you can hardly Hij is klaar! Nummertjes klaar. Uh, time flies when you're having fun. We yes. moeten nog een, uh, een paar dingen melden. Ten eerste, dat jullie volgende week donderdag 19 juli. staan jullie op een festival in uh, vlakbij Antwerpen in Merselen. Klopt. Iedereen welkom. Uh, op 4 augustus zijn jullie in Haarlem. Waar zijn jullie dan in Haarlem? In Patronaat. In Patronaat, ook oh, leuk. Yeah. En uh, op 30 augustus natuurlijk uh, in Paradiso uh, met het uh, 9-jarige jubileum. Fantastisch, met elk jaar een jubileum. En Ik volgend vind... jaar iets groter. Ja? Ja, dat... Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Hey, ik moet die microfoon een beetje bij z'n mond houden. En ja. we gaan, uh, ik, ik zie jou ook weer dinsdagavond, want dan ben ik weer paraat in uh, het Paradiso. Neem je dan ook die microfoon mee, dat je als een razende reporter door de zaal gaat? Dat zou ik misschien ook kunnen doen. Dat is wel leuk. Wie weet. Ja. Nou, het zijn twee avonden in uh, Paradiso, dinsdag en woensdag. Weer georganiseerd door de hitclub van uh, Het Parool. Uh, en dit keer was het zomerhietjes, geloof ja, ik, hè? Ja, ja, ja, Dus dan krijg je die hele reut weer... Uh, ja, al die, al die bekende Nederlanders. Die, ja, die, ja, nou, die, nou soms, ja, maar soms, soms... Maar soms zitten er wel leuke dingen bij, Ja, hè, moet alleen ik als Daniel Boissevin zijn tekst niet kent... Nou, dan ga ik hem... Helemaal afbranden, weet je wel. Dat kon ja, wel. Nee, dat, uh, dat kan niet. Oké, okay, En uh, jij gaat plaatjes draaien? Ja, dus dan zie ik je dan weer. Nou, wat gezellig. Gezellig. Yeah. En, dat is en, Heel leuk. Dus uh, ja. hoe heet die avond eigenlijk? Zomerhitjes of zo? Zomer? Ja, zomer uh, de, special? de hitclub en dan uh, van Paul en dan uh, ja. Uh, ja, stop, nou goed. Summertime Blues. Ja. En de leukste nummers die uh, ga ik volgende week. Uh, kunt u hier weer op de zender horen? Nou, nu gaan we dat, dat nummer van die Thomas... Ik, ik moet het ophouden, met dat, die Duitse tong, dat is zo gênant. Peter Thomas. 1, 2, 3, 4... Westhel 5. Uh, trouwens, uh, de plaat is te krijgen in de Betere Plaatzaken. En uh, je kan ook altijd uh, uh, op de West website terecht. Westhelp.nl. Uh, Westhel 5 niet? Westhel.nl. Nou, dan kun je het allemaal vinden. Uh, we hebben nog iets minder dan drie minuten. Wat doen we? <laughs> tiramisu Solo. Kan je niet een Tiramisu Solo doen? Even. Of? Ja, oké, okay, goed. Ons herkenningsnummer. Oké. Okay.